8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. ProRail mag van staatssecretaris Mansveld tot 2025 spoorbeheerder blijven. De afspraken met ProRail lopen tot 2015. Voor de tien jaar daarna wordt de komende tijd nieuwe afspraken gemaakt, schrijft Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Mansveld is de beheerconcessie een belangrijk instrument om afspraken te maken over de situatie op het spoor. Volgens hem verloopt de samenwerking tussen ProRail en de vervoerders, zoals NS, niet altijd goed. Zo duurt het erg lang voor de dienstregeling weer is hersteld na een grote storing. Mansveld wil ook in het goederenvervoer veranderingen. In Oostenrijk is een Nederlandse vrouw van 35 omgekomen bij een botsing met een trein. Haar man en dochter zaten ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Volgens de politie van Salzburg is de vader vanochtend zonder vaart te minderen een onbewaakte spoorwegovergang opgereden. Ondanks waarschuwingssignalen van de machinist. De auto werd zo'n 70 meter meegesleurd. De vrouw overleed ter plekke. De vader en hun dochter liggen beide in het ziekenhuis. Camille Eurlings wordt op 1 juli de nieuwe topman van KLM. Hij volgt Peter Hartman op als president-directeur. Eurlings is 39. Hij werd na zijn vertrek uit de politiek in april 2011... directeur bij de vrachtdivisie van Air France KLM. Sindsdien is hij klaargestoomd voor de top van de luchtvaartmaatschappij. De raad van commissarissen van KLM heeft de benoeming vandaag goedgekeurd. In december werd al duidelijk dat Eurlings zo goed als zeker... de nieuwe topman zou worden. En de gemeente Rotterdam heeft een flinke financiële meevaller. De stad hield vorig jaar 14 miljoen euro over. Op allerlei terreinen vielen de kosten lager uit dan begroot. Het bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Die wordt aangesproken bij tegenvallers. Het weer. Vannacht temperaturen van min 2 tot min 5. Morgen en vrijdag geregeld zon. En hier en daar een kleine kans op lichte sneeuw. Middagtemperatuur van 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. A, ah, verkeersinformatie. Een verkeersinformatie. in het midden van het land vanwege een autobrand op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Knalpendhoevenlaken staat 3 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Maar we gaan eerst beginnen met de plannen van het kabinet om van de 400 gemeenten in ons land er nog maar 300 te maken. En dat allemaal met de bedoeling om efficiënter te kunnen gaan werken. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, ouderenzorg, jeugdzorg en werkgelegenheid. Maar niet iedereen ziet die fusies zitten. Wat ik in de, in de geschiedenis heb gezien is hoe groter een gemeente, hoe groter iets wordt. Eigenlijk hoe onbestuurbaarder het ook wordt. Het kan problemen geven, maar die zien we dan wel weer. Ik heb wel dat het soms nodig is, maar... Het, het gaat de eigenheid van een gemeente soms ja doet er niet. Communicatie moet natuurlijk wel heel goed blijven. Daar moet echt aan gewerkt worden denk ik. Anders dan is het voor de burger zal zich verloren voelen. Ja ga je je verloren voelen als je een grotere gemeente wordt... of als je daaronder gaat behoren. Daarover ga ik praten met Hajo Apotheker... burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland. Goedenavond. Goedenavond. U zit daar ook nog hè, op dit moment? Ja, ik zit in de studio in Leeuwarden. Precies. Nou, uh, we kennen de plannen van het kabinet. Gemeenten moeten groter worden. Er zijn er nu 400, dat mogen er nog maar 300 zijn straks. Uh, u heeft geloof ik een gemeente met... Uh, ja, nog niet die uh, uh, 100.000 inwoners. Hè? U komt er geloof ik 18.000 tekort. Wij zijn van uh, twee jaar geleden van vijf naar één gemeente gegaan... rondom Sneek en Bolsward en Workum, om een paar steden te noemen. En we zijn nu een gemeente van 83.000 inwoners. Dat is niet groot genoeg. Nee, maar wel groot genoeg voor wat Plasterk bedoelt... Uh, Plasterk heeft vandaag laten weten aan de Kamer... dat hij vindt dat gemeenten voor die belangrijke dingen... en de sociale agenda, wat u ook al zei, he, jeugd... en uh, zorgen dat mensen weer werkervaring krijgen. Maar vooral ook ouderen, ouderenzorg, die hele kolom. Dat je dan moet samenwerken met uh, niet te veel partners. En dat doen wij met een vaste buurgemeente... die uh, straks op 1 januari een gemeente van 50.000 inwoners wordt. Dus dan doen we dat met zijn 130.000 inwoners. En daar gaan wij die belangrijke dingen mee doen die de minister nu als reden gebruikt om gemeenten groter te laten worden. Ja, want er zijn ook mensen die zeggen... Blasterk is een soort Napoleon 2.0, alles groter en meer. Ziet u dat ook zo? Nee, oh, dit, is, dit is helemaal geen, uh, geen speeltje van deze minister. We zien dat de afgelopen 30 jaar... er eigenlijk maar één ding bestuurlijk in Nederland is veranderd. Namelijk dat, er, uh, dat we van 800 naar 400 gemeenten zijn gegaan. Dus dit is, proces is al heel lang aan de gang. Ik ben uh, inmiddels 30 jaar uh, in het openbaar bestuur bij gemeenten. En ik heb dat proces gezien. En Je er bent zijn heel hele... veel burgemeester geweest voor heel ja, veel gemeenten. Ja, en bij 5000 inwoners en, en Veendam 30.000 en Leeuwarden 90 en, en Steenwijkerland... Maar wat je steeds ziet is dat als je voldoende gewoon ook dingen in je gemeente hebt die ertoe doen, dan pas kan je ook stevig beleid maken. En we hebben gewoon de afgelopen jaren gezien dat schaalvergroting en fusie bij partners die ook geschikt zijn. Dus je moet wel een samenhangend gebied hebben, zeg ik altijd, want dan pas is herindeling zinvol. Maar als je die samenhang hebt, die maatschappelijke samenhang, dat je dus zegt nou ik woon nu in een dorp Ten zuiden van Sneek, en dat is nu nog een zelfstandige gemeente. Maar dat is allemaal gericht op een verzorgingshuis in Sneek of in Bolzwart. Dan zijn dat de redenen om die, dat gebied ook één bestuur te geven. Die die nieuwe taken van het Rijk aan kan. Want al die belangrijke dingen. Hoe zorgen wij dat in de hele kolom van een maaltijdservice. tot en met de laatste terminale fase van die ouderen in het ziekenhuis. Hoe ga je dat nu met minder middelen. met een. Betere samenwerking tussen alle partijen en via één gemeentelijke aanpak ga je dat doen. En dat zie ik toch als een goede reden om, uh, om die schaalvergroting te blijven doen. Ja, maar je kunt ook zeggen, het is gewoon een ordinaire bezuiniging. Want de gemeenten krijgen straks heel veel op hun bordje. Hè, want dit moet u ook allemaal gaan doen. Dat zijn taken die nu nog bij het Rijk liggen. Maar komen straks op uw bordje te liggen. Maar u krijgt daar wel uh, geld voor, maar toch minder dan wat er eerst voor werd uitgetrokken. Ja. Dat is nogal wat. Ja, dat is zo. Maar we moeten allemaal in Nederland dus een bijdrage leveren... aan die grote miljardenopgave. En to toen hebben de gemeenten gezegd oké, okay, wij, wij willen die taken wel nemen. Die, die, die verbeteren de ouderenzorgafstemming. Dat zorgen dat jeugdigen werkervaring krijgen... zodat ze weer of via de sociale werkvoorziening... of via stageplekken weer naar die baan uh, geschikt toe kunnen. En dat willen wij doen. Maar dan willen wij ook wel een efficiency accepteren. Maar dan moet u ons wel ruimte geven, minister. Maar dan niet Plasterk, maar die minister die daarover gaat, Asscher en, uh, en volksgezondheid. En die ruimte krijgen wij en die pakken wij. En wij, wij pakken de uitdaging als gemeente in Nederland aan... om via stevige samenwerking, inderdaad, met een buurgemeente... om dan samen boven die 100.000 inwoners uit te komen in ons geval... om dat ook te realiseren. En ik zie daar ook goede mogelijkheden toe. Ja, en als u dan toch mensen hoort zeggen, net ook in uh, het begin... Hè, hoe groter, hoe onbestuurbaarder. Uh, de eigenheid van de gemeente gaat er niet... Uh, we zijn bang voor slechte communicatie. Zijn dat dan allemaal uh, drogredenen? Nee, dat zijn hele goede redenen. Kijk, want wij hadden het nu net over die nieuwe taken. Die, die moeten nog komen. Maar er zijn ook, ook uh, zaken die je beter moet organiseren als je gaat fuseren. En dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan. Dat wij nu twee jaar geleden bij de stad van de gemeente hebben we gezegd. We hebben zes steden en 63 dorpen. Dat is nogal wat. 69 kernen. Uh, Varieerden van 33.000 tot, tot 500 inwoners. Daar zetten wij 10 fulltime uh, dorpen en stedencoördinatoren op. En die zijn het vaste aanspreekpunt voor de plaatselijke besturen van die dorpen. En die geven wij organisatiegeld om ook die, die spreekbuisrol met ons te kunnen uh, vervullen. Maar dat zijn Ik gewoon ge een soort burgemeesters light? Nee, nee, dat zijn gewoon besturen van, uh, van, dat heet vaak plaatselijk belang stavoren bijvoorbeeld, plaatselijk belang hinderlopen, plaatselijk belang worken. En dat zijn uh, zelfbewuste mensen, die hebben altijd al een dorpsbestuur gehad waarbij ze, of een stadsbestuur waarbij ze dan... Dan als plaatselijk belang een visie hebben over wat zij vanuit hun kern willen met de gemeente. Dat pakken wij op. Wij zorgen ook dat er goede plannen worden. We geven ze ook geld om zelf adviseurs aan te trekken. En dan zijn er uh, de wethouders, de vijf fulltime wethouders... die hebben dan daarnaast nog ook een extra aandachtgebied... dat die elk zo'n 14, 15 uh, kennen onder hun hoede hebben... waar die het eerste bestuurlijk aanspreekpunt van zijn. Maar het klinkt twee... toch ook, als ik even mag onderbreken... het klinkt Tuurlijk. mij toch ook wel een beetje, je kunt het noemen hoe je het wilt noemen. Hè? Want hoe noemde u het nou, die mensen? Dat zijn, dat zijn onze vaste dorpencoördinatoren die te zorgen... Dorpencoördinatoren, maar het ja. klinkt toch allemaal wel een beetje bureaucratisch. Nou nee, als ik dus u dan uitleg dat die mensen... Uh, zelfs helemaal niet op het uh, hoofdplaats van de, gemeente, van de gemeentehuis werken... maar midden in het gebied zitten en dat die uh, uh, heel veel dingen doen... Uh, ter plekke. Die, ma die zeggen van. Noem een voorbeeld dan? Nou, bijvoorbeeld die lopen met dat uh, uh, plaatselijk belangbestuur. door het dorp. En dat noemen wij dan de schouw. En dan mogen ze veertien knelpunten aanwijzen. op het terrein van groenbeheer, wegonderhoud. Uh, trottoirs. Dat zijn dan bijvoorbeeld de kleine praktische punten. En dan hebben wij een systeem bijvoorbeeld. dat dan binnen een x aantal dagen. dat die knelpunten ook verholpen worden. Dus dat is op het niveau van wat die burger echt belangrijk vindt. Maar wat dat stadje bijvoorbeeld belangrijk vindt. Nou, dan neem ik maar even met 4000 inwoners, met veel toerisme en recreatie. Maar ze, vinden ze natuurlijk, uh, om je voorziening in stand te houden... die hebben daar opvattingen over en die, en die faciliteren wij de... en dat denken wij ermee. Hoe hou je de winkelstand vast? Wat zou er in de Dorfstraat qua aantrekkelijkheid verbeterd moeten worden... om die toerist langer vast te houden? Dus dat zijn hele interessante dingen waarvan men nu ook zegt... ja, we krijgen nu wel veel aandacht voor de echte praktijk van alle dag. Ja, dus u zegt eigenlijk, ook al ga je dan... Uh, van die kleinere gemeenten één groter maken... dan kun je toch door wat wij dan hebben gedaan met die dorpencoördinatoren... Uh, kun je toch zorgen dat die communicatie goed blijft... en dat die mensen zich prettig voelen. Je moet terugleggen en die banden aanhalen... en dan ook over echte praktische zaken praten. Ja, want, want als u de mensen dan hoort zeggen van... ja, ik ben toch wel bang dat de eigenheid van mijn gemeente weggaat. He, als er straks, wat uh, dat is dan nu het nieuwste plan... de nieuwste herindeling van die 400 gemeenten... er nog maar 300, dan krijg je toch weer... dat mensen ergens anders bij moeten gaan gaan horen wat ze misschien helemaal niet willen. Ja, nou, Ik zei u al dat we uh, toen ik uh, uh, in, het, in de praktijk terecht kwam, toen hadden we nog 800 gemeenten toen ik bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ging werken. En nu hebben we de 400, dus we zijn al, uh, heel veel is er al gebeurd. En dus heel veel dorpen en stadjes die weten al dat ze vroeger bijvoorbeeld nog wel een gemeentehuis hadden in de 70 jaren, maar die zijn ze al lang kwijt. En toen zijn dat vaak gemeenten geworden van 10, 15, 20.000 inwoners. En die zijn nu te klein. Dus in ons geval is dat ook omdat we een sterke centrumstad Sneek hebben, dat de kleinere vier gemeenten rondom Sneek hebben gezegd wij snappen dat wij op jullie al, eigenlijk al eeuwenlang, maar zeker de afgelopen 50 jaar, voor de moderne dingen, van zorg en ziekenhuis en middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs, op jullie georiënteerd zijn. Wij snappen dat het heel goed is om daar één gemeente van te maken. En die vijf gemeenteraden die hebben dat vrijwillig gedaan. Dus dat is ook helemaal geen druk van de provincie of van het Rijk geweest. Die vijf gemeenten hebben zelf gezegd: Wij willen één sterk gebied vormen, want wij hebben samenhang en wij willen de nieuwe taken goed aanpakken. Ja, nou, u bent erg positief, hè? ook over. Over de nieuwste plannen van dat het moet ik nieuwe wel kabinet. Zijn, ja. Ja, dat, waarom moet u dat zijn? Omdat ik daar met hart en ziel werk. En ik geloof in het feit dat je na een, een fusie, als je een stevige agenda hebt met uitdagingen, dat het ook je plicht is om daar heel hard aan te werken. Ja, dat, want, u... dat kan ik me voor, maar u bent ook van een andere partij. Hè? Dus je zou ook kunnen verwachten dat u het kabinetsbeleid misschien helemaal niet zo steunt. Ja, maar een burgemeester is een onafhankelijke. die kijkt gewoon naar zijn eigen gebied. en die weet waarom er is herengedeeld. En nogmaals, dat doe je niet voor de, alleen voor het geld om goedkoper te zijn. Dat zijn we ook op heel veel punten. Maar het gaat er vooral om: om maatschappelijke. die burger moet daar beter van worden. En als ik na tien jaar zou kunnen bewijzen. dat door de manier waarop wij nu bijvoorbeeld. met die hele kolom van bejaardenhuisvesting, huisvesting, bejaarde verzorging, het, het lichte verzorgingshuis en het zwaardere verzorgingshuis en dan het ziekenhuis. Als wij daar dan een goed systeem van gemaakt hebben, dat die burger ook weet, in mijn gebied kom ik al die dingen tegen, want daar hebben ze hier goed op elkaar afgestemd, dan is dat een heel goed voorbeeld van waarom je dat dan doet. Ja, even luisteren naar Ilko Brinkman. Eerste Kamerlid voor het CDA. Die is minder positief, want hij vindt dat het steeds maar groter worden van gemeenten een keer moet stoppen. En hij was er bijvoorbeeld erg tegen dat Goeree Overflakkee een grote gemeente werd. Het idee dat we nou op het platteland, net zo lang in naar verre kijken... rond moeten lopen totdat we 100.000 mensen hebben gevonden... Dat is echt onzin. En dan mag je best hier en daar uh, nog eens wat samenvoeging uh, zoeken. Maar ga nou niet een soort kunstmatig model... waar mensen niks meer mee hebben. Kijk, de charme van het hele eiland is uh, dat men wel wat met elkaar heeft. Wat voor elkaar over heeft. Nou, waarom moet je daar dan een, een soort vagere grenschap van, uh, van maken? Elke Brinkman was stad-eerste kamerlid voor het CDA. Hij zegt, ja, mensen hebben er niks mee als je dat allemaal maar groter maakt. Zo, zo ervaart hij dat. Ja, maar kijk, ik ben ook niet voor een vaste norm van 100.000. Ik heb ook een herindeling meegemaakt... Uh, waarbij een kleine centrumstad met een paar kleinere gemeenten... samen een gemeente van 45.000 inwoners werd. Maar als daarnaast ook zo'n proces heeft plaatsgevonden... dan kunnen die twee samen heel goed doen... wat wij nu met, met wat meer mensen in de hele grote zuidwesthoek van Friesland doen. Dus hij heeft gelijk, je moet niet alles normeren... maar het is wel zo dat kleinere centrumsteden... met de omliggende dorpen die op dat centrumstadje zijn georiënteerd... die zouden er heel goed aan doen om samen een stevig bestuur te maken. Want dan kan je tenminste democratisch de besluiten... die voor die burger in dat gebied belangrijk zijn... ook op goede wijze doen. Ik dank u voor uw komst naar twee dingen. HO Apotheker, burgemeester van Zuidwest-Friesland. Een gemeente die nu dus 83.000 was het, hè, of 82.000? 83.000. En er komen nog wat dorpen bij per 1 januari. Want men, ja, men zegt toch, we zijn zo georiënteerd op Sneek en Bolzwart. Dus we krijgen er nog een paar duizend en anders bij. Nou, u komt wel op die 100.000. Mag ik u danken? Graag gedaan. Goedenavond. Dank u. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Rick Krabbendam is mijn volgende gast. Goedenavond. Goedenavond. U bent uh, uh, directeur van uh, NACO, een, een, uh, ja, een bureau dat luchthavens ontwerpt. U heeft net een megaklus binnengehaald in Taiwan. En nu laten wij natuurlijk dat geluid uh, van een vliegtuig horen. Want ik dacht, als u dat hoort, dan is uw werk. Uh, zit er meestal op, of niet? Nou, dat weet ik niet. Ik vlieg veel en ik reis veel, dus dat vliegtuiggeluid dat is mij vertrouwd in de oren. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als de luchthaven klaar is die u heeft ontworpen, dan hoor je dit geluid natuurlijk. Ja, ja. nou ja, de meeste luchthavens die bestaan al en wij breiden ze uit of wij passen ze aan. Dus dat is niet zo dat er een lintje doorgeknipt wordt en dat het opeens gaat beginnen. Nee, u heeft een megaclus binnengehaald, zei ik al. Uh, 1,25 miljard of zo gaat erin om? Dat is het, uh, het bedrag wat de Taiwanese overheid beschikking stelt voor dit project. Er zijn nog we wel wat bij moeten denk ik om het helemaal af te maken, maar dat zien we nog wel in de komende jaren. Ja, wat, wat, wat voor een klus is het precies? Uh, dit is de uitbreiding van het vliegveld van uh, uh, Taipei. Um, dat is nu een, uh, een airport van uh, iets van uh, uh, 30 uh, miljoen passagiers, iets minder denk ik. En daar uh, die gaan we verdubbelen. Ja, en, en waarom is dat nodig? Uh, nou, in Taiwan is het verkeer enorm toegenomen uh, de laatste uh, jaren. Onder andere door de nieuwe relaties met uh, Mainland China, de People Republic of China. En uh, ja, ze, ze willen eigenlijk die plek weer terugveroveren die ze vroeger hadden als uh, de belangrijkste hub in, de, in dat gebied van Azië. Ja, en dan komen ze uh, bij een bureau in Den Haag terecht. Vertel ja. eens, hoe komt dat? Ja, nou ons bureau bestaat al meer dan 60 jaar. En uh, de geschiedenis is. Uh, Eigenlijk allemaal van dit soort projecten overal over de wereld. En ook Schiphol, hè? niet te vergeten. Schiphol ook. Ja. En um, in Taiwan waren wij in de jaren negentig ook al betrokken bij, uh, bij plannen. En een aantal jaren geleden hebben we een aantal uh, projecten daar gedaan. En ja, zodoende waren, zodien, zodien waren we toch in de buurt. <laughs> ja. Ze hebben er een opdracht bijgenomen. Ja, een opdracht bijgenomen. U, u vertelt het heel, heel uh, plastisch, maar hier voor u uh, ligt een, een. Ja, wat is dit eigenlijk? Een boek? Ik zie alleen maar Chinees schrift en, en allemaal plaatjes. Wat is dit? Ja, want nou ja, wat wij gaan doen is uh, eerst de plannen maken uh, die, uh, die nodig zijn om echt te gaan ontwerpen. Er uh, um, moet een plan gemaakt worden voor de hele, hele luchthaven. En Daaraan moeten de architecten aan het werk om echt het, het ontwerp te gaan maken. Maar wat is dit dan? En wat wij gaan doen is dat, dat grotere plan maken. Wij gaan zorgen dat de architecten aan het werk kunnen. En wij gaan vervolgens ook zorgen dat het project in zich heel opgeleverd gaat worden. Uh, of uh, gebouwd gaat worden en dan op een gegeven moment in gebruik genomen kan worden. Maar wat worden. zie ik hier dan? Wat, wat, wat, wat, wat is dit? Wat u hier ziet is ons, ons idee van hoe het zou kunnen gaan worden. Maar we hebben die opdracht nog niet uitgevoerd. We zijn er net mee begonnen. Dus uh, we gaan nog verder... Uh, uh, bedenken en verantwoorden wat de beste oplossing zou kunnen zijn. Ja, en ik zie hier gewoon, ja, wat ik in Schiphol ook wel ken... Hè? Alle, alle vliegtuigen aan een, ja, no aan een slurf of hoe noem Ja, het? precies. Nou ja, in Nederlands heet dat stationsgebouwen. In het Engels een uh, terminal. Ja, maar dat is wat het is. Dat is wat het is, ja. Ja, en zo moet het eruit gaan zien. Ja. Nou, dat gaan we nog zien. Wij denken dat uh, uh, als wij deze opdracht verder gaan um, formuleren... dan komen de, er worden er uitnodigingen gedaan aan architecten... En dit soort projecten worden door de grootste architectenbureaus in de wereld... Uh, verder uitgevoerd. Ja. En, wat, en die gaan er iets moois van maken. Wat, waarom denkt u dat u nou die klus heeft gekregen om dit te gaan doen? Want dat is enorm, hè? Het is toch een enorme opdracht? Ja, nou, er zijn niet zo gek veel uh, bureaus in de wereld die dit aandurven en aankunnen. Waarom niet aandurven? Nou, het is best een groot uh, project. En er zit een uh, commercieel risico aan. En die zit er zeker zeven, acht jaar aan vast. En het is een endweg weg van Nederland. Dus uh, uh, ja, maar wij durven dat aan. Wij doen dat... Uh, andere plekken in de wereld ook. Wij doen dat hier ook. Ja, u heeft een goede naam, maar dan, dan kan ik me toch voorstellen dat er ook concurrenten zijn. Dus waarom heeft u het dan juist binnengehaald? Ja, nou ja, uiteindelijk is dat een beslissing van de klant natuurlijk. Maar, uh, Niet zo bescheiden? Nee, nou, nee, maar dat zit erachter. Dat, er waren vier uh, andere uh, bureaus, met ons erbij vier, die aan de, aan de eisen voldeden. En die überhaupt mochten aanbieden. En uh, wij hebben aangeboden... We hebben een, nou, wat u hier voor u heeft is een klein uh, boekje, maar we hebben zo'n stapel papier ingediend. Ja, want hoe gaat dat dan? Ik bedoel, u spreekt... Wat spreken ze daar? Uh, ze spreken daar een mandarijn, uh, Chinees. Ja, Chinees. Dat spreekt u niet, denk ik? Niet ja, zo best, nee. Niet nee. zo best een, een woorden, beetje? Ja. ja. toch wel? Ja, Nora, dat dan bijvoorbeeld? Ja, ni hao en uh, shishi en uh, <laughs> de basiswoorden. Ja, dat dan wel. Maar ja. goed, niet om het hele project even nee. uit de doeken te doen. Hoe, hoe doet u dat? Ik bedoel, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Als u daar dan bent en u wilt dat plan verkopen... Ja, nou ja, je, je ziet zo'n plan, uh, uh, de, de wens om zo'n plan te realiseren zie je aankomen. Er wordt over gesproken in de, in de media in, in, in een land als Taiwan. En op een gegeven moment uh, melden wij ons bij de minister van Transport van wij kunnen dat ook. Uh, zullen we erover praten? Nou, dat kan daar. Uh, je komt vrij makkelijk binnen bij zo'n minister... Uh, en op een gegeven moment wordt er dan uit, na een verloop van tijd... wordt er op een gegeven moment een, een, een uitvraag gedaan. En wordt er omschreven wat, wat ze verwachten van de aanbieders. Maar hoe gaan die gesprekken dan? En, nou ja, eh, behalve dat het, in het grotendeels in het Chinees gaat. Met een tolk. Eh, met, met, met partners die, de, die ook Engels spreken. En dan op een gegeven moment eh, bied je wat aan. En dan moet het gepresenteerd worden. En dan komt er een jury en op een gegeven moment wordt er geselecteerd. En dan... Eh, valt het, het, het verlossende woord dat, dat wij het contract gewonnen hebben. Ja, en blijft het gewoon zo heel zakelijk en heel technisch? Of zegt u van nou, we verdiepen ons ook wel in zo'n land. Je moet toch ook een beetje weten met wie je zaken doet? Nou, er zijn een heleboel contacten die je legt. En, en er zijn, dit is een besluit van een, van een groep mensen. En op een of andere manier probeer je in de, in de aandacht te komen van die mensen. Maar hoe doet u dat dan? Ja, dat is, dat is praten met mensen. Dat is uh, uh, relaties die wij op het land, uh, in het land al hebben opgebouwd. We hebben een agent die daar uh, al jaren zaken doet met Nederlandse bedrijven en daar goede relaties heeft. Maar moet u ook bijvoorbeeld weten hoe het politiek zit met een land als u daar zaken mee doet? Want we hebben het nu uh, over Taiwan, maar uh, u heeft natuurlijk nog veel meer luchthavens uh, gebouwd, onder meer in Beijing, Abu Dhabi, Cairo, Saoedi-Arabië. Dat zijn niet de makkelijkste landen om zaken mee te doen. Nee. Dat is niet nee. de westerse wereld zoals wij die kennen. Nee. Ik bedoel, hoe gaat u daarmee om? Nou ja, onze, onze geschiedenis van, van al die jaren helpt ons. Hè. We, we zijn bekend. Het is een, uh, we hoeven niet uit te leggen wie we zijn. Ze verwachten ook dat wij dat kunnen aanbieden en kunnen doen. Uh, op een gegeven moment worden ze langzaam overtuigd dat wij het als beste kunnen doen. Wij hebben er hier ook goed nagedacht over hoe moet je dat nou, in welke samenstelling moet je dat doen. Want we gaan niet alleen maar Nederlanders daar, daar naartoe sturen. We, we hebben samenwerkingen zocht met, uh, met Taiwanese... Die, die het grootste gedeelte daar kunnen doen. Uh, er zit ook een Amerikaans bedrijf bij, want het is daar toch ook. Ze hebben lang onder invloed van de Amerikanen gezeten. En wij denken dan toch van, nou, wat Europeanen, wat Amerikanen, wat Chinezen. Dat is een goede mix, daar zijn ze wel gevoelig voor. En dat zijn ze dan ook. Uh, plus de, de, de uitstraling van Schiphol bijvoorbeeld, die erg belangrijk is in, in zoiets. En zij willen ook graag de regio ontwikkelen met allerlei bedrijvigheid om, om de airport heen. Nou het beste voorbeeld in de wereld uh, hebben wij hier uh, vlakbij. Ja, dus dat, dan, die pre heeft u al, want dat daar heeft u wij, ook ja. ooit aan meegewerkt. Ja, en zij zien op die afstand niet uh, of het Schiphol is of KLM of NACO. Ik bedoel, dat zijn hele verschillende bedrijven... maar het is gewoon de Nederlandse luchtvaartsector die, die dat gewoon kan. Ja, en, en, en die pre heeft u dan gewoon? Ja, we zijn natuurlijk een klein land met een, met een relatief grote uh, luchthaven. Um, ja, en dat is ergens van nagekomen. Ja, want uh, ja, ik denk dan altijd aan Nederland, toch eerder aan de, aan de, aan de havens bijvoorbeeld. Nou uh, ja, u kunt net zo gerust uh, ook aan de, aan de luchtvaart denken. Je hebt natuurlijk ook een luchtvaartmaatschappij om trots op te zijn. Ja. En, en, en, en een luchthaven. Ja, en dat werkt allemaal, allemaal mee. Maar, maar toch, hè, dat soort landen zoals Saudi-Arabië, waar je toch een ander soort politiek hebt. Hoe bereidt u zich daarop voor? Behalve dan nou, dat, nou, dat u ja. met verschillende groepen daar naartoe gaat. Ja, Saudi-Arabië is weer een verhaal apart. Dat is in de jaren zestig zijn de, mijn voorgangers daar al begonnen. in een tijd zonder, uh, zonder mobiele telefoons en internet en computers en dergelijke. En die, die gingen daar naartoe. En ja, als je daar kwam, als je de moeite nam om daar naartoe te gaan, dan kreeg je werk. En dat kregen ze ook. En daar hebben we 40 jaar al een kantoor. En daar doen we voortdurend uh, dit soort uh, grote projecten. Ja, want wat is, uw passie nou voor dit vak? Want u bent ingenieur, ik denk ben, ik? Ik ben uh, civiel ingenieur, ja. Civiel van, ingenieur. Van opleiding, ja. ja. Maar dat u Nou, bent... het is toch leuk, die projecten worden bijna altijd gerealiseerd. Hè? Er zijn een heleboel projecten in Nederland die wel voorbereid worden... maar waar het heel lang duurt voordat het een keer gerealiseerd wordt. En deze projecten, ook dat project in Taiwan, over zes jaar... is misschien nog niet helemaal af, maar over zeven jaar staat het er gewoon. Wordt in gebruik genomen. En ja, de complexiteit uh, is een uitdaging. De commerciële kanten is een uitdaging. Is ja. toch leuk? Ja, dat is heel leuk. Maar ja. dan kun je ook een je kunt ook bruggen bouwen of zo als ingenieur. denk ik. Ja, ja, maar wat, Waar ja. komt dat vandaan dat u nou juist luchthavens bent gaan doen? Nou ja, dat, op een gegeven moment rooi je daarin. Maar het is, het, is, het is gewoon uitdagend om de hele wereld af te reizen. We doen die projecten die u noemt, maar Brazilië hoort daar ook bij. Het Caribisch gebied, uh, andere landen in, in Europa. Ja, ja, Maar goed, u zegt, Brazilië hoort daarbij. Dat is natuurlijk ook uh, waar het goed gaat. En u zoekt natuurlijk ook landen op waar economisch uh, uh, geen malaise is. Anders kun je nou het wel ja, wij, wij letten daarop. Hè, van als er op een gegeven moment in, in landen uh, een achterstand is... in investeringen in dit soort uh, projecten... opeens gaat het dan een keer gebeuren. Uh, tien jaar geleden was, was er in India was het echt nodig om, om iets te gaan doen. En toen gebeurde daar wat. Nou, wij gingen daar kijken en we waren aan de buurt. Ja. En zo is dat in Brazilië ook gegaan. Ja, u, ik, ik vind dat u er een beetje laconiek over spreekt. Mag ik dat zeggen? Ja, dat zo, van, ik Het zeggen. is ja, god, projectje van 1,25 miljard... dat, uh, dat tik je gewoon even binnen. He? Nee, dat is natuurlijk... er uh, hard over werken. te maar... Uh, snapt u dat ik dat zeg, of niet? Ja, misschien wel een beetje, ja. ja want dat, ik bedoel, uh, wat, wat zo makkelijk is het natuurlijk niet. Het komt u niet alleen maar aanwaaien, of wel? Nou, met zo'n project als waar we nu over spreken... daar zijn we natuurlijk toch twee jaar mee bezig geweest. Eh, om ons voor te bereiden, relaties te maken, contacten te leggen. En uh, op een gegeven moment ja, het had ook mis kunnen gaan. Elk succes is een, is een, een reeks van dingen die net niet misgegaan zijn, nee. zeg ik altijd maar. <laughs> maar zou u niet veel liever dichter bij huis ook werken? Bijvoorbeeld, ik bedoel, ik geloof dat ze in Berlijn nu met een nieuwe luchthaven ja, bezig zijn. Nou, in Berlijn... Dat is niet echt een succes. Nee, nee, niet Dus, zo. euh, bedoel, zou, zou, zou, zou u dat niet hebben willen doen? Jeuken uw handen dan niet als u ziet wat er daar allemaal misgaat? Nou, we hebben net in, in Duitsland de, in, op Frankfurt de, de nieuwe uh, landenbaan. Dat is de startbaan, wat ze daar noemen, uh, opgeleverd. Dus we doen ook wel dichterbij wat. Maar ja, je moet ook reizen om er te komen. Ja, want is dat dan wel leuk dat reizen? Want u komt hier met uw dochter. Ja, uh, die, ja. die ziet u misschien heel vaak niet. Nou, die zie ik vaak genoeg. Hoor. Ja, ja ik heb ook, van... ook zelf jaren in het buitenland gewoond. Uh, waar zij bij was. Ja, ja. Ook voor dit werk. Ook voor dit werk. Ja, ja. Dus u zegt van. Ik, ondanks dat ik altijd in een vliegtuig zit. Uh, uh, is het niet zo dat ik mijn thuisgrond daardoor mis? Ja, ze hebben toch allemaal internet en. Uh, en uh... Nou ja, alle WhatsApp en wat, wat ze allemaal niet hebben op... Skype Ja, zoiets. Ja, maar dat ja. doet u nog niet? Jawel, maar via een bedrijfsoplossing. Eh. Laten we zeggen Skype ja. Ja, goed. Ja. Nou, en wat is uw droomopdracht? Is er nog iets waarvan u zegt, dat zou ik nou echt heel graag doen? Nou, nee, dit is even genoeg hoor, voor dit moment. Eh, we hebben eh, zes, zeven van deze grote projecten lopen. Eh, daar hoeft er even nu geen nieuwe bij. Dat kan niet. Nee. Wel een mooi, mooi eh, succesverhaal in deze crisistijd, of ja, niet? nou dat is toch leuk? Kunt u nog genoeg personeel krijgen eigenlijk? Ja, wij, wij moeten werven, ja. ja. En dat is best lastig. Want de, de luchtvaartsector in Nederland is niet zo groot. Maar we halen ook wel mensen uit, uit Engeland of uit andere landen. Ja. Zuid-Afrika. We zijn onderdeel van een grotere uh, bureau. Dat heet Royal Hasko in DAV. Met 8000 mensen in de hele wereld. Uh, daar zitten genoeg mensen bij. Goed. Nou, ik uh, wens u veel succes met dat uh, laatste project in Taiwan. Dank u wel. Bedankt voor uw komst. Rick Krabbendam hoort u en hij is directeur van NACO. Hij ontwerpt dus luchthavens en heeft net dus die megaclus binnengehaald in Taiwan. Goed, zometeen op deze zender na half negen langs de lijn met Robert Meder. Maar eerst is hier het nieuws met Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS Journaal. Het papieren kortingskaartje in de trein wordt niet al op 20 maart afgeschaft. Vanaf die datum zouden reizigers alleen nog korting kunnen krijgen met een OV-chipkaart, maar NS ziet daar nu van af. Regionale spoorvervoerders hadden daartoe opgeroepen omdat reizen met verschillende vervoerders met de OV-chipkaart soms veel duurder is dan reizen met het papieren kaartje. ProRail mag van staatssecretaris Mansveld tot 2025 spoorbeheerder blijven. De afspraken met ProRail lopen tot 2015. Voor de tien jaar erna worden de komende tijd nieuwe afspraken gemaakt... schrijft Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar is de beheerconcessie een belangrijk instrument... om afspraken te maken over de situatie op het spoor. En Lance Armstrong is niet bereid om bij het Amerikaanse antidopingbureau... USADA op Ede te komen vertellen wat hij weet over doping in de wielersport... Het antidopingbureau had eerder al laten weten dat medewerking voor Armstrong de enige manier was om zijn levenslange schorsing eventueel in te korten. Armstrong werkt niet mee omdat het onderzoek er volgens hem alleen maar op is gericht enkele individuen te demoniseren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, Goedenavond, het belooft een prachtige sportavond te worden. Twee topwedstrijden in de achtste Champions League. Galatasaray, Schalke 04, oftewel Sneijder tegen Huntelaar en AC Milan Barcelona, een affiche finale waardig. Maar we hebben meer. We gaan bijvoorbeeld bellen met hockeyer Wouter Jolie... Hij is koud terug uit India, gelijk door op trainingskamp met bloemen aan naar Barcelona. En zondag begint hij met de topper in de competitie tegen Rotterdam. Maar we beginnen met uh, de WK-baanwielrennen. Dat wordt gehouden in het Russische Minsk. Op de eerste dag uh, kwam gelijk uh, Nederlands grootste troef op de houten baan. Sebastian Timmerman, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt het allemaal gevolgd en je gaat het volgen, dat hele WK. Teun Milder op de kilometer, hoe ging het? Niet goed, hij wordt zesde. En uh, oh. nou, dat is wel wat anders dan in het verleden wel eens gebeurde. Uh, tweevoudig wereldkampioen, 2018. 2010, uh, Zilver behaald in 2011 in Apeldoorn. Uh, maar nu dus niet verder dan de zesde plaats. Ging het begin goed. Uh, uh, was echt veel sneller dan uh, alle rijders die uh, tot dan toe vorm waren geweest. Alle 16 rijders. Maar hij verloor te veel in het uh, tweede gedeelte. Uh, had dus net niet de inhoud om die kilometer door te trekken. En de, daar ligt eigenlijk altijd de sleutel. Hè? Je moet je voorstellen, je begint uit stand. Je staat in zo'n startblok en dan moet je die kracht overbrengen op die fiets om op gang te komen. Dat ging heel verzet. goed. Ja. Zware verzet inderdaad. En dan lopen die benen vol met verzuring in die laatste ronde. Ja, dan is het echt knokken uh, zo erg... dat ze vaak echt uh, bijna flauw vallen van de fiets, als we bij wijze van spreken. Mm -hmm. Ja, en dat, uh, dat heeft Teun Mulder op zijn beste dagen wel. En daar kwam hij vandaag net, uh, net iets in tekort. Hij wordt de zesde. En de jonge Hugo Haak, 21 jaar, maakt deel uit van een uh, talentenpool uh, Net daarachter op de, op de zevende plaats. Ja. Maar hij had zich even op Mulder geconcentreerd. Hij, dat is natuurlijk wel uh, kilometer waar ja. hij zich op heeft geconcentreerd. Hoe is het dan mogelijk? Vallen ja, nee. dan tegen of is de rest gewoon... Goed. Ja, nou, hij, hij is een kilometerspecialist, het is zijn beste onderdeel. Uh, het is niet Olympisch, hij heeft natuurlijk brons gewonnen... op de Olympische Spelen afgelopen zomer op de Keirin. Daarna is hij naar Japan gegaan, heeft hij veel Keirin-wedstrijden gereden. Dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken met de na-tour-criteriums... in Nederland en België, na de Tour de France hebben ze in Japan... dan na zo'n seizoen hebben ze allerlei Keirin-wedstrijden... valt veel geld te verdienen. Uh, daarna heeft hij één wereldbeker gereden in Mexico... maar dat was op de teamsprint. Uh, en daarna is hij zich dus echt volledig gaan voorbereiden op die kilometer. Nou, uh, dat had dus door... Het toch niet, uh, niet uh, die inhoud die bijvoorbeeld François Pervier uh, wel heeft, Fransman, de meest uh, ervaren rijden... samen met Teun Mulder in dit veld, 28 jaar. Iemand die uh, de afgelopen jaren altijd wel iemand voor zich had. Of het was uh, Chris Hooy, of het was de Duitse Niemke, of het was uh, Teun Mulder. Nou ja, en vandaag uh, is Pervier de snelste wordt voor de eerste keer wereldkampioen. Even bij de vrouwen kijken, de individuele achtervolging... Nederlandse deelname, Amy Pieters. Hoe ja, is dat afgelopen? slecht. Oh, heel slecht. Af. Ja, nee, dat was echt heel slecht. Eén na laatste, veertiende... Uh, terwijl ik eerder vandaag nog zei, als ze een goede dag heeft, nou wie weet kan ze bij de eerste vier komen. Nou daar zat ze ver, ver, ver uh, vanaf. Nee, ze had gewoon een hele slechte dag. En uh, daar gaat de wereldtitel naar een Amerikaanse, uh, een van de weinige toppers die niet is gestopt, bijna zo'n beetje na de Olympische Spelen. Sarah Hammer, uh, voor de tweede keer in haar carrière uh, wordt zij wereldkampioen. Maar uh, nee, voorlaatste. Daar zal Amy hmm. Peters vooraf uh, heel wat anders uh, van hebben gedacht. Maar goed, we zijn pas net begonnen. Ja, Nederland... er is zo weinig openheid. Nou ja, uh, het is een beetje een mix van een jonge ploeg dus de blik op de toekomst. Morgen bijvoorbeeld Team Sprint rijdt Teun Mulder niet, rijden drie jonge talenten die haken die vandaag reed samen met uh, Matthijs Bugli en Jeffrey Hoogland. En zeg maar met alle respect oudere rijders, de ervaren rijders uh, die als ze een goede dag hebben Erbij kunnen zitten. Hm. Uh, bijvoorbeeld uh, later uh, dit, uh, deze week op de koppenkoers uh, Stroetega en Peter Schrepp. Ja, die kunnen, als we een hele goede dag hebben, kunnen ze een medaille eindigen, maar ze kunnen ook zomaar tiende worden. Hm. Dus het is een beetje, het is een kleine ploeg, mix van jong talent en uh, nou, met veel respect gezegd de oudere garde. Maar uh, uh, ja, een van de grote kansen op een medaille was vandaag met Teun Mulder, maar dat is er dus niet uitgekomen. Goed, we gaan het zien. Dankjewel, Sebastian. Collins en You Can't Hurry Love. Bijna acht minuten over half negen. Zometeen begint de Champions League, gaan we zo over praten. Ik geef nog even mee dat uh, Cerkele Blugge van uh, Fouke Boy vanavond opnieuw heeft verloren. 2-1 werd het uit tegen uh, Schaller Wa. En Cerkele Blugge blijft daardoor de hekkensluiter van de hoogste Belgische profklasse... met uh, maar drie overwinningen in 26 duels. En het uh, verschil met de nummer voorlaatst, Lierse SK, is nog altijd 6 Punten. En dan een paar treden hoger. Wat een wedstrijd vanavond. Laten we eens beginnen met AC Milan tegen Barcelona. Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond Robert. Vreug jij je er ook zo op? Ja, dit is een wedstrijd, uh, dit is een klassieker hè. Een, een, een Europese klassieker. Dit zijn twee grootmachten uit uh, het Europese voetbal. Hoewel het stadion wel wat aan stijtage onderhevig is. Wel gespeeld in een van de praalkamers van, uh, van Europa. Als we het hebben over het voetbal, een, bal, een van de balzalen... Ja, daar staan straks de artiesten van Barcelona toch wel als favoriet ten opzichte van uh, de elf uit uh, Milaan. Hoewel die elf uit Milaan er alles aan zullen doen om dit uh, een leuke wedstrijd te doen, uh, te doen laten komen. Dat is niet helemaal goed Nederlands, om dit gewoon een leuke wedstrijd te laten zijn. Uh, maar ja goed, Barcelona wordt geacht natuurlijk veel sterker te zijn dan, uh, dan Milan. Elftal dat ja, wat in opbouw is, wat, wat meer gokt op jonge talenten. En Barcelona is, net als in voorgaande seizoenen en in elk geval in eigen land, niet te stoppen. En dan moet het in Europa maar gebeuren. Maar verheugen doe je zeker op een wedstrijd tussen Milan en Barcelona. Al is het alleen maar... Om datgene wat er in het verleden is gebeurd. En als we direct kijken naar dat verleden, dan zien we dat deze ploegen elkaar met enige regelmaat tegenkomen. Maar dat de laatste zeven keer Barcelona in elk geval ongeslagen is gebleven tegen Milan. Daar zaten wel wat gelijke spelen tussen. Twee ook om precies te zijn in het vorige seizoen toen deze twee ploegen tegenover elkaar stonden. In zowel de groepsfase toen ze allebei doorgingen en uiteindelijk in de kwartfinale. Toen was Barcelona de betere. Nu dus een ronde eerder. In de achtste finale. Ja, en de trainer van Milan, Allegri, heeft gezegd... waar wij voor moeten zorgen is dat Barcelona iets minder de bal heeft. Nou, ik geef het je te doen. Barcelona is, zodra het balverlies leidt, onmiddellijk weer op zoek naar de bal. Om weer met het vaste breipatroon te gaan beginnen. Dus, nou, eens kijken hoe dat vanavond allemaal gaat. Bij Milan geen, voor alle duidelijkheid, Balotelli. De man die werd aangetrokken van Manchester City. En in zijn eerste drie wedstrijden ook gelijk drie doelpunten maakte. Waaronder afgelopen weekend tegen Parma met een prachtige vrije trap. Hij maakte er overigens vier. Hij is er niet bij, heeft met Manchester City Europees gespeeld. En mag dus niet met Milan in ditzelfde toernooi in actie komen. Meevaller is dat El Sharabi er wel bij is. De Italiaanse Egyptenaar. Die het afgelopen weekend nog geblesseerd was. Maar op tijd fit in elk geval is voor deze wedstrijd. Hij speelt straks voorin in een op papier drie -mans voorhoede. Waar ook Pazzini in zit. Hij wordt wel uh, de architect genoemd van de wederopstanding van Milan dit seizoen. Heeft er tien in liggen in de competitie. En Kevin Prince Boateng. Maar goed, die gaat dan wel een beetje zwerven. Een naam die we ook niet zien bij uh, Milan is die van Nocerino, International die raakte gisteren op de afsluitende training geblesseerd. Dan naar Barcelona. Daar zijn eigenlijk weinig problemen. Of het moet. Het zijn het missen van Adriano vanwege een blessure. Maar eigenlijk zijn alle namen uh, ja, zoals je ze verwacht. Dus met Lionel Messi daar in een uh, driemans voorhoede. Pedro Rodriguez en Iniesta staalt de vleugels. Xavi is uh, weer hersteld van een uh, blessure. En Xavi zal uh, straks natuurlijk op het middenveld spelen. Die heeft wel wat wedstrijden gemist dit seizoen. Maar is net op tijd fit voor uh, de grote wedstrijd tegen Milan. Goed. Nou, Ronald, gaan we dus de hele avond horen bij dat topduel AC Milan tegen Barcelona. Maar wat te denken van dat andere duel tussen Galatasaray en Schalke 04. Natuurlijk Sneijder tegen Huntelaar. Frank Wielaert, goedenavond. Maar spelen ze? Ja, ze spelen Gelukkig. allebei. en ja, dat, dat, inderdaad zich, Anders dan zit je hier te kijken naar ja, voor ons dan in ieder geval Galatasaray. Natuurlijk een ongelooflijk grote club. Maar met snijden erbij voor ons. Natuurlijk toch een, meteen een stuk interessanter. Maar Galatasaray is een, een club die we voor de toekomst in de gaten moeten gaan houden. Want die willen heel groot gaan worden. En nemen niet eens genoegen met dat ze hier in de achtste finale staan. Nemen ook geen genoegen met een plekje in de kwartfinale. Niet in de halve finale. Nee, de finale is het allergrootste doel van Galatasaray. Je moet ook maar gelijk groot uitpakken. En om dat voor elkaar te krijgen, niet alleen Sneijder gehaald... maar ook de man die uh, vorig jaar de finale haalde en won en scoorde, Drogba. Ook hij begint vandaag voor het eerst bij uh, Galatasaray in de basis. Speelde afgelopen weekend een half uurtje mee in de competitie. Gaf een uh, goal aan aan zijn uh, uh, buurmanspits, Yilmaz. En scoorde er vervolgens zelf ook nog eentje... om ervoor te zorgen dat uh, Galatasaray ook in de competitie maar blijft winnen. De koploper natuurlijk in Turkije yeah Galatasaray. En de toekomst is uh, zo groot als ze zich maar kunnen bedenken. Snijder weer in de basis. Kijken hoe lang je het vandaag gaat volhouden. Hij heeft tot nu toe nog geen wedstrijd uit kunnen spelen. En bij Schalke in de basis. Terug Huntelaar had een oogblessure. Kon daardoor uh, een paar weken niet actief uh, zijn bij uh, Schalke. Maar vandaag staat hij weer naast Farfan in de punt van de aanval bij uh, Schalke. Dat dus in de competitie zeer moeizaam draait. Nog niet eens op een Europa League plek staat negende slechts in de Bundesliga. En het heeft nog wel wat te overbruggen. Natuurlijk ook problemen gehad op trainersgebied. Huub Stevens ontslagen half december. Vervolgens Jens Keller daar neergezet. Een onervaren coach wel eens uh, wat overgenomen bij Stuttgart in voorbije jaren als interimcoach. Maar daar moeten ze natuurlijk zo snel mogelijk weer vanaf. En daar een echte grote naam neerzetten, zoals die thuis wordt bij Schalke 04. Maar Schalke, ook al draait het niet in de competitie, is een zeer gevaarlijke tegenstander voor iedereen in de Champions League. Dat hebben ze een paar jaar geleden bewezen, toen het ook niet draaide. En toen het toch heel ver kwam in de Champions League. Kortom, het is niet zomaar even een ploeg waar je overheen dendert, terwijl de teams nu tevoorschijn komen. En Istanbul, althans het deel dat van Galatasaray houdt. Dat houdt nu gespannen de adem in, want vanavond... Dit is eigenlijk het moment waarvoor iedereen uh, uh, Galatasaray wilde zien. Dit moet het moment worden waar de toekomst van Galatasaray... de grote toekomst waarin Galatasaray zich kan meten... met uh, namen als uh, Real Madrid, Barcelona, Chelsea... de grote namen van de, de clubs die afgelopen jaren de Champions League hebben weten te winnen. Uh, daar moet Galatasaray binnen afzienbare tijd bij gaan horen. Dat is het doel in Turkije. We horen de hymne, we zien in Top. natuurlijk... Als als een van de prominente namen als er tegen Schalke gespeeld wordt. Hij speelde er vier jaar van 2003 tot 2007. Ook hij start vandaag in de basis. Het is niet een plaatje als Milan-Barcelona. Maar het is een fraai affiche in een uh, mooi nieuw Turk Arena. Met dik 52.000 toeschouwers, volgepakte arena. En met een uh, indrukwekkend museum, Want we kijken natuurlijk mee hier in de studio op twee schermen, Frank. In de kleuren van Galatasaray in die hele hoek van het stadion... dat zal je ongetwijfeld ook zijn opgevallen. Ja, ja het is natuurlijk schitterend om, om te zien die, die, die meelevende fans... en die prachtige figuren die ze toen de spelers nog in de tunnel stonden... allemaal wisten te maken met al die fraaie gekleurde papieren... in alle hoeken van het stadion kwam wel wat tevoorschijn. Ja, dat is natuurlijk schitterend. De beleving is bijna nergens zo groot als in Turkije. En dat geldt niet alleen voor Galatasaray, maar dat is natuurlijk wel een schoolvoorbeeld. Ja. Goed, ik leg even de luisteraarschijn uit dat we heen en weer schakelen tussen de twee wedstrijden. Heel af en toe doen we er een muziekje tussendoor. Zo heet een rustmomentje. Maar we schakelen tussen de twee wedstrijden door, totdat het nieuws is, en dan gaan we daarna net zo lang weer door, totdat het rust is. Laten we beginnen bij Ronald van der Geer, op het moment dat de aftrap plaatsvindt bij AC Milan tegen Barcelona. Ronald. Die aftrap is uh, aanstaande. We kijken op het scherm nog even naar Jordi Roura, Roura, als ik dat goed uitspreek. Dat is de assistentcoach, de vervanger van Villanova, die uh, nog altijd. Uh, probeert te genezen van datgene wat hem allemaal uh, getroffen heeft. Zwaar ziek, uh, geen mocuren gehad. Maar inmiddels weer aan de beterende hand. Operatie ook. En opvallend dat deze assistentcoach, die dus nu uh, de leiding heeft tijdelijk bij Barcelona. Een einde zou komen aan zijn carrière op dit veld in San Siro. Na een botsing met Marco van Basten. In het uh, seizoen 98-89. Uh, 7 december 89 botst hij met Van Basten. Ja, scheurde ze een beetje alles af wat er in de knie zat... en is daarna nooit meer op niveau uh, gekomen... als een uh, veelbelovende jeugdspeler van uh, Barcelona. Dat even het verhaal vooraf. Barcelona speelt in het uh, oranje-geel vanavond, zoals we dat kennen. Het tenue dat uh, vaak bij uitwedstrijden dus uh, wordt gehanteerd. Niet het, uh, het allermooiste tenue van uh, de Catalanen. En uh, Barcelona speelt de bal rond tegen Milan. Dat speelt in de vertrouwde kleuren. Het uh, zwart-rood gestreepte shirt met uh, de witte broek... waar dus geen balotelli is en waar ook geen Nederlands de deelname meer is. Want Urbie Manuel Son is vertrokken. Tijdelijk naar Fulham. Half jaar verhuurd aan de club van Martin Jol. Nigel de Jong staat nog wel onder contract. Maar uh, Nigel de Jong heeft een zware in de space opgelopen. Kort voor de winterstop. En zal dit seizoen niet meer in actie komen. Eerste keer dat uh, Barcelona nu de middenlijn overgaat. Is het inleveren. El Sharada nu met een actie op uh, Pazzini. Pazzini komt vanaf de linkerkant. Paast de bal in het strafsoepgebied. Die door Jordi Alba wordt weggewerkt. Maar even zo snel trouwens weer bij Milan wordt uh, ingeleverd. Eerste bal vooruit van uh, Piqué was uh, gelijk raak voor uh, Milan. Dat dus probeert toch zoveel mogelijk zelf in balbezit te zijn. Probeert zoveel mogelijk Barcelona af te jagen. En dat uh, sorteert effect, want als Barcelona eruit wil komen aan de linkerkant, is het doorjagen van Abate. De rechtsback zodanig dat hij er weliswaar geen corner aan overhoudt. Maar Barcelona wel dwingt om een doeltrap te nemen. En dat gaat Victor Valdes zo meteen doen. Aan het begin dus van deze wedstrijd. Victor Valdes, de doelman die aan het einde van dit seizoen vertrekt bij Barcelona... Wil gaan werken in een andere omgeving. En als uh, vervanger, wordt genoemd een Duitser Ter tegen De doelman van Borussia Mönchengladbach. Blabbach. Lijkt me toch een eer: alleen al om genoemd te worden als doelman van dit uh, grote Barcelona. Pujol levert ook weer in bij een van de spitsen. In dit geval weer Pazzani, die uh, dan op zijn beurt ook weer inlevert. En dan heeft Barcelona voor het eerst eigenlijk in wat uh, vrijheid de bal. En is het Daniel Alves die de bal weer naar het midden speelt. Het onmiddellijk vertragen van het speltempo. Barcelona zal geforceerd of gedoseerd de bal laten rondgaan. Milan een beetje uit de tent willen lokken. En dan vervolgens de steekpaas willen geven. Zo kennen we het spel van Barcelona. We zijn er ook van begonnen. Het is 0-0 in Istanbul. Ook begonnen inmiddels in de tweede minuut beland met een eerste mogelijkheidje voor Schalkal. Ook nu weer slordig balverlies bij Kalatasaray. Nog op de eigen helft wordt dan hersteld. Notabene door top. Die daar maar gelijk eventjes moet uitrusten. En Kalatasaray krijgt niet meteen de ruimte om te voetballen van Schalkal. Wel de voorste linie Nu met Huntelaar en Farfan toch even in de achteruit gaat. Maar Kalatasaray slordig in de openingsfase met het balbezit nu achterin proberen de bal rond te tikken met uh, Noemkeu die de, de linkerkant zoekt. Waar natuurlijk uh, Sneijder normaal gesproken uh, zich ophoudt. Drogba, balletje achter het standbeen langs. Dat ziet er mooi uit, maar uh, de assist... Op uh, uh, Boerak Yilmaz. Boerak staat erachter op zijn shirt. Die uh, is niet goed genoeg om Yilmaz meteen in schietpositie te brengen. Maar het geeft wel aan dat het makkelijk voetballen is met drokbaas. Ze hebben niet veel tijd nodig gehad, die twee spitsen om elkaar gemakkelijk te vinden. Maar de doeltrap is wat overblijft voor uh, Schalke Hildebrand. Gaat zich daarmee belasten. De jonge ploeg van Schalke. Hoe houden ze zich in de heksenketel van het Telekom Arena. Nu opnieuw een voorzet naar Drogba. Die zich meteen maar meldt in het punt van de aanval. Sneijder, daar legt hij de bal naartoe terug. Hilmas dan hij moet doorspelen naar de rechterkant. Het schot uit de tweede lijn. Hildebrand hoeft er alleen maar naar te kijken. Want het ontbreekt aan de juiste richting. Het schot van de aanvoerder Sabri, de rechtsback. Hoofdschuddende Fatih Terim, de coach van Galatasaray. Die ziet dat dat wat al te enthousiast is. Het schot van de rechtsback Sabri. En dus opnieuw de kans voor Hildebrand om die doeltrappen te nemen. En hem nu wel bij een ploeggenoot te krijgen. Dus natuurlijk Schalke, traditiegetrouw in het blauw. En uh, ook Galatasaray in de uh, gebruikelijke kleuren. Niet helemaal geel en niet helemaal rood, maar wel de, die twee uh, kleuren. En ook nu Schalke weer snel de bal inleveren vanuit uh, de achterhoede. Heuwe dus is het, die hem over de zijlijn schiet. En daar uh, kan uh, Galatasaray dan gaan gooien. Het is uh, top die wel de bal zou willen hebben van Sabri die ingooit. Maar natuurlijk wordt er meteen Drogba gezocht. Dat grote sterke lijf van die Ivoriaan. Die uh, zo welkom is in de punt van de aanval bij Galatasaray. Hoewel, is, uh, de man die hij uh, vervangt, Bulut het ook prima heeft gedaan tot nu toe in de Turkse competitie. Maar ja, als je de maker van de, de winnende goal in de Champions League finale kunt kopen. Dan doe je dat natuurlijk snijden met een mooi steekpaasje. En dan de voorzet richting de tweede paal. Daar staat Brokba klaar om in één keer uit te halen. Hij komt alleen niet aan de bal. Want uh, Matip is degene die de bal wegkopt voor Schalke. Bal die voorzet is gewoon te lang onderweg. De voorzet van Riera, de Spanjaard, de linksback bij Galatasaray. Die linksback en die rechtsback zijn allebei ongelooflijk aanvallend ingesteld. Galatasaray wil wel, maar het ontbeert nog aan de precisie in de openingsfase. In Milan is het 0-0 uh, bij Milan uh, Barcelona. Na iets meer dan vijf minuten overtreding gemaakt op Messi. Daar zullen er nog veel van volgen. Deze avond, het is Kevin Prins Boateng die de overtreding maakt. Halverwege de helft ongeveer van Milan. Barcelona was bezig met het penetreren van de defensie van, van Milan. Eén schot op goal gezien van de thuisploeg. Salimutari, de Ganees, die deed het maar in één keer. Nadat Barcelona wat nonchalant uitverdedigde. En hij een meter of drie, vier buiten het strafstomgebied. Die bal in één keer op de pantoffel kon nemen. Ja, waarom niet proberen? Met een beetje geluk daalt die bal. En is uh, Valdes gezien. Maar in dit geval uh, daalde die bal wel. Maar kwam die uiteindelijk in de dak van het doel terecht. En dus is het uh, nog altijd 0-0 in uh, deze wedstrijd. Waarin uh, Milan in elk geval toont dat het wil voetballen. Dat het uh, in elk geval wil aanvallen. Naar voren wil en uh, zich zeker niet zal willen laten slachten door Barcelona. Dat misschien wel vol vertrouwen is gevonden. En nu uh, begonnen aan uh, de wedstrijd. En uh, nu is El Charabi weggestuurd op de rand van uh, buitenspel. Zo leek het toch. Ja, Volgens mij is het gewoon buitenspel. Hij wordt ook uh, uiteindelijk teruggevlacht. De spits die er in de competitie al 15 heeft inliggen. Twee in de Champions League. Het is een beetje de hoop daarvoor in. Samen met Pacini die er dus tien heeft gemaakt in de competitie. Het zijn de doelpuntenmakers met Balotelli de laatste weken van Milan. Dat het in de competitie goed doet. In november nog 13e was. Maar inmiddels ongeslagen is behoudend dan een beker een nederlaag tegen Juventus. In de Serie A en is opgeklommen naar de vierde plaats. Barcelona speelt rond Pujol. Nee, wordt overgeslagen. Het is Piqué. Die mag de middellijn oversteken. Het zoeken vervolgens naar een afspeelmogelijkheid Fabregas. Maar die laat de bal van zijn voeten stuiten. En Abate zou er dan uit kunnen, waren het niet, dat Kevin Prins Boateng wel aanspeelbaar is. Maar de paas van Abate onvoldoende. Jordi Alba vervolgens aan de linkerkant in de problemen gebracht. verlegt het probleem naar Fabregas. En die heeft dan weer een probleem met zijn medische gesteldheid. Want die krijgt te maken met een van de middenvelders van Milan. En in dit geval is het weer die Prins Boateng. Die de bal keihard in de maag schiet van de middenvelder van Barcelona. Nou, de scheidsrechter staat daar met de neus bovenop. Die hebben we nog niet genoemd. Dat is Greg Thompson, de schot. Er zal dus wel het een en ander toegestaan zijn vanavond. Die zal zeker niet erbij ook slak zout leggen. Kijken of ook dat de wedstrijd ten goede komt. Barcelona wordt weer wat teruggedrongen in de laatste linie. Xavi speelt de bal naar Pujol. Pujol speelt dan de middenlijn over. Zoekt dan weer naar een afspeelmogelijkheid. Iniesta komt hem dan ook helemaal halen. En nu is het wel zo dat Barcelona de bal heeft. En Milan gegroepeerd op eigen helft. Staat opgesteld. De ruimte wordt wel gevonden door Barcelona bij de opkomende bek. Maar uiteindelijk moet het weer terug naar de laatste lijn. We spelen bijna 7 minuten. Het is 0-0 in Milan. We zijn ietsje verder in Istanbul, ook nog 0-0 bij Galatasaray tegen Schalke. Daar waar Galatasaray uh, ja, nog slordig is, nou, zo net ook een paasje van Sneijder. Buitenkantje rechts, zoals we dat kennen. In zijn goede dagen komt zo'n bal altijd aan. Nu levert hij hem zomaar in bij Jones, met geen medespeler in de buurt. En dat geeft toch aan dat Sneijder nog wel een weg te gaan heeft... voordat we weer de grote goede Sneijder te zien krijgen. Toch is Van Gaal vandaag voor de zekerheid nog maar even afgereisd naar Istanbul... om eens te kijken hoe zijn uh, natuurlijk normaal... Gesproken, toekomstige aanvoerder, de aanvoerder uit het verleden en ook toekomstige aanvoerder er op dit moment opstaat in Turkije. Filippe Melo met een goede sliding tackle over de bal. Voor Galatasaray dat in de openingsfase nadrukkelijk meer balbezit heeft dan Schalke. Maar dat mag je ook verwachten. Galatasaray op basis van uh, reputatie en op basis van hoe slecht Schalke op dit moment draait in de competitie. De favoriet, maar je mag de Duitsers niet onderschatten. In Europa is toch een ander verhaal. Altin top, de hoogte van de middellijn draait is uitgebreid om zijn as. levert dan de bal in bij Sabri, probeert hem weer terug te krijgen. Dat lukt niet. De bal wordt ingeleverd bij uh, Matip, een van de twee centrale verdedigers. Maar die levert hem op zijn beurt ook weer onmiddellijk in. En nu mag hij het nog een keer gaan proberen om uh, de bal goed in te spelen bij Neustetter. Neustetter, bal breed naar Jones. Nog een keer breed, maar dan weer uh, uiteindelijk terug naar uh, Jones. Nog een keer Neustetter en zo schuift. Uh, Schalke heel langzaam op nu met de bal aan de rechterkant. Met natuurlijk daar Heuger. Heuger die uh, vaak ook mee opkomt. Net als uh, zijn collega Bex van Galatasaray. Nu is de bal breed naar Varvan. Die glijdt dan onderuit. In de combinatie met Huntelaar bal over de zijlijn. En dan mag Galatasaray weer gaan gooien in die openingsfase. En die 0-0 stand. Corner voor Barcelona en de kopbal ook richting de goal. Piqué krijgt dan nog een kans uit de tweede corner van Barcelona. Bal weggewerkt, bal weer voor de goal. Dan staat Milan bij 0-0 stand wel even wat onder druk. Maar komt het er uiteindelijk uit als het El Sharabi weet te bereiken. Vervolgens het verplaatsen naar Muntadi. Opgekomen aan de linkerkant zijn Paas weer helemaal naar de rechterkant naar El Sarabi. En die bal is te hard, gaat over de achterlijn heen. En daarbij stond de international ook nog buitenspel counter dus van Milan, volgend op twee corners van Barcelona. De eerste werd wat ongelukkig verwerkt in eerste instantie door Montolivo. ging over de achterlijn, toen mocht Barcelona nog een corner nemen. En ook daar was het verdedigen van Milan niet al te overtuigend. Het volgde allemaal op de eerste actie waar je applaus voor over kan hebben van Lionel Messi, die rond de rand van het strafschopgebied werd aangespeeld, met een makkelijke beweging. Twee man eigenlijk omspeelde op het verkeerde been zetten, vervolgens wel schoot, maar ook die inzet werd geblokt. Dat leverde toen dus de eerste de corner op Barcelona heeft de bal weer te pakken. We zijn inmiddels door de 10 minuten heen. Gaan richting de 11 minuten bij een 0-0 stand. Iniesta vindt Messi in de middencirkel. Maakt de bal makkelijk vrij ten opzichte van Max 6. Dan naar Iniesta aan de rechterkant. Daniel Alves met een voorzet. En dan wordt hij door Max 6 toch bijna in zijn eigen goal gekoopt. Ja, die staat daar op te letten. Die is natuurlijk super geconcentreerd, die Fransman. Dan komt die bal in dat strafschopgebied. En dan lijkt het buitenspel voor de Messi. Maar ja, die zit er verder niet aan. En die zegt dan weer dat er hens is gemaakt door Max 6. En hij heeft gelijk. Er is hens gemaakt door Max 6. Want die gaat inderdaad niet met het hoofd maar met de hand naar de bal. En via uh, hem gaat die bal vervolgens over de achterlijn. Maar wat doet de arbitrage? Besluit dat Messi die bal als laatste heeft geraakt. Messi stond in buitenspelpositie En dus is het hele geval weg. En uh, krijgt Milan gewoon een uh, vrije trap in het eigen strafstopgebied. Maar hier had de bal op de stip gemoeten. Want Max 6 maakte wel Degelijk hens in zijn eigen strafschopgebied. Barcelona heeft die penalty niet gekregen. Het is nog 0-0 in Milaan. En nog eens langs de lijn. Op 1. Europees voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Europa League. Wow! Ajax. Het zou een doelpunt kunnen zijn en het is De Europa League morgen op half negen in hans Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben: 17.000 producten op voorraad. En wat je voor negen uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl Gewoon meer. Succes.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 Vijf weken voor maar tien euro. Vijf weken voor maar tien euro. Ga naar nrc.nl slash next en ervaar het zelf. Dit is Radio 1.